Jij bent het niet, voor Paul. Jij bent het niet, die daar nu ligt, niet jouw stem die ik niet meer hoor, niet jouw haar zo net en kort geknipt, niet jouw handen verborgen onder lijkwit kleed. En niet jouw lachen, wat ooit de klankschaal van je mondhoek was. Jij bent verlaten en lijkt op al die mensen net een wasdruk in het graf.